De kaarsjes die geven een schitterend licht Dat schijnt heel leuk in ons ballengezicht Het is misschien een beetje mal Maar we zijn een kerstbal Het is misschien een beetje mal Maar we zijn een kerstbal Ja, we zijn kerstballen, Ja, een kerstbal Ja, we zijn al een Kerstbal Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS journaal. Korpschef Aad Meijboom heeft alle medewerkers van de politie Rotterdam-Rijnmond een brief geschreven... om onrust over de nasleep van de rellen in de Hoek van Holland weg te nemen. Op de werkvloer is het beeld ontstaan dat korpschef Mijboom er ongeschonden van afkomt... en dat de gewone politieagent de rekening gepresenteerd krijgt. Mijboom schrijft dat hij daar erg van geschrokken is. Afgelopen week werd uit twee rapporten duidelijk dat de politie Rotterdam-Rijmond... flinke fout heeft gemaakt bij de rellen in Hoek van Holland. Door Nederland rijdt vandaag een speciale klimaattrein. In het kader van de wereldwijde Klimaatactiedag stopt de trein in zeven steden. De laatste stad is Utrecht, waar vanmiddag in de jaarbeurs een festival wordt gehouden. Vanuit Utrecht vertrekt de klimaattrein naar de Klimaatconferentie in Kopenhagen. De PvdA gaat een zwart boek maken van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Fractieleider Hamer zegt dat PvdA'ers de komende maanden de werkvloer opgaan om de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen. Waar ze niet goed zijn, moet volgens Hamer zo mogelijk de wet worden aangepast. Hamer wil zo de arbeidsmarkt klaarmaken voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarvoor is nodig dat niemand voor zijn pensioen opbrandt, zei Hamer. Asielzoekers uit landen waar het gevaarlijk is... kunnen niet langer als groep automatisch aanspraak maken op bescherming in Nederland. Door alle asielaanvragen voortaan op individuele basis te beoordelen... wil het kabinet het aantal asielzoekers verminderen. Mensen uit Ivoorkust en sommige delen van Soudaan... kwamen nog in aanmerking voor de groepsbescherming. De Nederlandse bobsleevrouwen SME Esmee Kemphuis en Tine Veenstra... hebben zich bij de wereldbekerwedstrijd in Winterberg... verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen. Kamphuis en Weenstra haalden vorig seizoen een nominatie voor Vancouver winnen. Maar moesten deze winter nog één keer in de top 10 finishen om naar Vancouver te mogen afreizen. Dat deden ze in Winterberg. Ze werden negende. Het weer wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. En vooral in Limburg valt soms wat regen. Later vandaag is er ook kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt rond 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Sometimes you We hebben de CFM koptelefoons weer opgezet en we zijn er weer helemaal klaar voor. Drie uur Zandvoort op zaterdag. Dat uiteraard na de muziekboulevard met Morris Mulder. Maurice, wel daarvoor. En inderdaad, hij zei het al, hij verklapt het al een klein beetje. Ook wij zijn in de kerststemming vanmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Weer drie uur Zandvoort op zaterdag met allerlei informatie. Uh, berichtjes, her en der en uiteraard voetbal. Ja? Straks gaan we naar Joop. Want uh, SV Zandvoort mag uit tegen CSW. Waar ligt dat? Uh, Wilnis. In Wilnis? Oké. Okay. Dan mm -hmm. nou, heb ik dat opgeschreven: Wilnis. Maar weet jij waar Wilnis is? Ik heb geen idee. Maar goed, het zijn de koplopers. Dus een uitdagende pot. Uh, het zou mooi zijn als we een punt mee zouden kunnen nemen. Maar daarover na de klok van half drie. Meer live vanaf uh, het voetbalveld met Joop. En natuurlijk, zoals jij het ook al zei, van uh, Zandvoort komt in de kerstsfeer. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, nou, de Van Dalen slaan ook weer toe in Zandvoort. Heb ik uh, moeten vernemen, helaas. Uh, we hebben een, een nieuws over de OV-taxi uh, rond de kerstdagen. Uh, ja, en nog vele, vele onderwerpen meer. Er zeggen... waren van die flesjes uh, aangespoeld uh, op het strand ja. die niet zo veilig zijn. Nee, de, daar en vanmorgen dus... hoorden we ook weer over, een, uh, over, een, uh, over vaten die aangespoeld zijn op het strand. Dat mag jij maar even, want die zijn dan na die kleine busjes uh, aangespoeld. Ja, dat klopt. Dus zodadelijk gaan we even contact uh, proberen op te nemen met de reddingsbrigade Zandvoort. En Sprok mee, hè? Hoe en wat? Hoe of wat? Ja, oké. Okay, nou, we kijken even vooruit naar uh, de jazzconcerten. Volgende week is er weer een heel mooi jazzconcert. Er is een nieuwe expositie in het Zandvoortsmuseum. Uh, er worden weer nachtelijke controles in het Duingebied uh, uitgevoerd. En uh, ja, de kerstmenu staan ook her en der alweer. Dus we uh, gaan kijken waar we lekker kunnen gaan eten. Een beetje vlees. dat kan je tegenwoordig eten. Ja, uh... die hele toestand op die foie gras was van de week uh, op, uh, op de televisie. Die hebben we toch al aangegrepen. Dus ik uh, denk dit jaar geen foie Oké, Oké, zo fit gemist. Uh... Ja. Nee, dat, is, dat gaat mij ook nee. echt te ver. En voor de in het laatste uur natuurlijk uh, hopen we nog wat sportnieuws uh, voor u te hebben. Uh, nieuws over de biljart. Uh, de koploper valt van zijn voetstuk. Er is dus eindelijk een vergunning afgegeven voor de schietbaan. En de voorbereidingen van de Dutch GT4 uh, kampioenschappen zijn alweer in volle gang. Nieuws over En ik zou zeggen, uh, nou, veel we, muziek. Ja, reden genoeg om te blijven luisteren naar Salford op zaterdag, dacht ik zo, uh, Albert-Jan. Lijkt me een goed idee. Maar hou pen en papier bij de hand, want er zijn uh, genoeg www's en telefoonnummers die we aan u doorgaan. Geven. Die komen allemaal weer langs. En we ook lekkere kerstmuziek. Gloria van hier is met Let It Snow. to go Let it snow Jessie, hè? Lekker jessie. Dit is een beetje jessie, ja. ja beetje deze zin van uh, Gloria Esther Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Nou, laat het snel maar komen voor uh, deze kerst. Dat hebben we zeker zin in, toch, Albertjan? Volgende week begint het al uh, licht te vriezen, heb ik mij laten vertellen. Oh, kijk, het gaat de goede woensdag, kant op. Min 2 s'nachts. Oeh. Dus mensen die dan moeten vliegen, die moeten natuurlijk eerst dan. Hè, die zouden gaan vliegen met de kerst. Die moeten dan eerst dan nog zo'n groot spruitstuk door om die vleugels te ontvriezen. Dus daar komen weer vertragingen van. Maar goed, er zit weer een vorst in de grond dan. Ja, en we zeiden het al bij de, in het begin van het programma. Zandvoort komt weer in de kerstsfeer en dat begint langzamerhand in de kerstfeer te geraken. En dat bleek maandag werd namelijk de verlichting in de muziektent aan het Raadhuisplein opgehangen en aangestoken. En dinsdag waren de vier grote kerstbomen van de gemeente aan de beurt. De winkeliers hebben de Sinterklaasuitingen opgeborgen om ruimte te maken voor sfeervolle, kerstetalages. Zandvoort is klaar voor de kerst. Dit jaar mocht wethouder tonen de verlichting in de mooie, grote en volle Noordman, want zo heten die bomen, dat is een type boom, Noordman, op, op het Raadhuisplein ontsteken. Deze boom is altijd de eerste van de grote bomen die, die gesierd worden door honderden lampjes. Net zoals voorgaande jaren staat er ook weer gemeentelijke bomen op het driehoek bij het huis in de Duinen, op het Stationsplein en op het plein bij de Voormar. De bomen zijn door kwekerij van kleef besteld en werden maandag met een grote oplegger bezorgd. De bomen komen overigens uit Denemarken en zijn circa 7 meter hoog. Er is voor een, deze boomsoort gekozen omdat dit een sterke boom is met vele vertakkingen die moeilijk zijn naalden loslaten. Dat scheelt hè? Want die lekker lang kan blijven aan staan. Aan aan dat is, be nee, dat is belangrijk hè? Denk maar aan de boom van verleden jaar bij het station. Ja. Die stond er tot in april ongeveer, maar er zat <laughs> geen tak meer op. Ja, met deze bomen gaat dat niet meer gebeuren. Nee. En vorig jaar stonden de bomen op het uh, Raadhuisplein tot half februari. Dat Wel wordt er op 7 februari, de dag na Drie Koningen, de verlichting weggehaald. Dus uh, ik, die Sinterklaas was er heel snel weg. Hè? En de kerstsfeer was er ook binnen een mum van tijd. O, uh, uh, ja, een, uh, grote en die blijft veel de, langer hangen. Een grote pluim uh, voor de gemeentemedewerkers die die bomen allemaal weer hebben geplaatst. En uh, Zandvoort deze kerstsfeerlijke... Ja, uiting geven. Wij hebben er zin in. Wij hebben er en, zin in. En ook zin in schaatsen, Wat dat kan ook uh, hier in Zalfoorts. Dat konden we toch? Ja, nee, ja, dat konden we en dat kunnen we weer gaan doen. Vertel. Ja, bij uh, Club Mirage aan ja. het strand, weet je wel. Ja, ja. Die mooie... Uh, daar mooie bij de Shellpomp. Mooie tent, ja, tegenover no de benzinepomp. Ja. En uh, ja, die gaan iets met een ijsbaan doen. Nou, daarover hopen we straks meer nieuws te hebben in dit programma. Ik ben erg benieuwd. En deze vraag stel ik me altijd, Albert-Jan. De vraag die er nu aankomt. Will I be famous? Ga niet lukken, niet. Nee, ga niet lukken. Nee, niet. Lukken, nee, niet. Nee. Nee. nee, nee. Maar ja, jammer weer. Hier is Ross. En when oh, I will I be famous? Waar die weet ik wel hoor. Ja. Jan zei nog te, zo tegen mij, het is bluff dat je deze plaat gaat draaien. Nou ja, het ja. is inderdaad bluff. daar heb je helemaal gelijk in Albert-Jan. Ja, nou, Bluf ja. met de single vandaag, hij ja, is zo mooi. Het, het valt nu wel weer mee, maar het is, ja. uh, op een gegeven moment draaiden jullie dat zoveel, dus ik wil geen bluff meer horen. Nee, maar, maar zo, het, zo op zijn tijd kan het toch wel. Zo op zijn tijd kan het, absoluut. Okay. Nou, we kijken even terug naar een mooi evenement van uh, vorige week... En dat dus gaat namelijk over Stichting Hoogvliegers. Afgelopen zondag was Circuitpark Zandvoort het terrein voor chronisch en terminaal zieke kinderen. De Stichting Hoogvliegers zorgde ervoor dat 50 kinderen de dag van hun leven kregen door ze per helikopter naar het circuit te vervoeren. En daar in de zogenaamde vette GT4 racewagens mochten laten meerijden. Raceplanet van Michel Blekemolen had zondag een aantal vette auto's zoals Porsches en Camaro's ingezet waar de kinderen in mee konden rijden. Natuurlijk was dat, bijna, was dat bijna tot op de limiet. Wat echt de limiet was, was natuurlijk de rondvlucht met een helikopter boven het circuitpark Zandvoort en de zee voor Zandvoort. De gemeente Zandvoort had alle medewerking verleend voor de nodige vergunningen. Zo, een rondvlucht is namelijk niet voor iedereen weggelegd... en kinderen en daardoor genotende de kinderen er dan ook zichtbaar van. De doelstelling van Stichting Hoogvliegers is chronisch en terminaal zieke kinderen te laten vliegen. Ze vliegen het hele jaar door met de kinderen en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroeps, stellen hun vrije tijd hun helikopter... ...en of vliegtuig daarvoor beschikbaar. Geweldig initiatief. Oké, okay, helemaal goed. Hou jij van uh, salsa dansen, Albert-Jan? Uh, S'avonds heel laat wel, Heel ja. laat, oké. Okay, uh, ja nee, <laughs> ja. Ik, uh, ik snap hem al. Ja. Nou, je kan uh, binnenkort gaan uh, salsa dansen hier in Zandvoort. Want eindelijk is het al zover. Club Fiera gaat van start met salsa lessen hier in Zandvoort. Club Fiera, al ruim vijf jaar in begrip in de regio, zal maandag 4 januari 2010 gaan starten met haar gezellige dansles en vindt allemaal plaats bij Pluspunt. Voor hen die graag een proefles zouden willen volgen, dan kunnen zij terecht vandaag zaterdag 12 december in Haarlem. Daar is namelijk om 8 uur vanavond een open dag met gratis proeflessen salsa en bachata in de Cubaanse café Coconautjes. Je spreekt je talen wel hè. Allemaal te vinden aan de Smedestraat <laughs> nummer 35. Inschrijven voor de tienwekelijkse cursus kan via Pluspunt hier in Zandvoort. De lessen zullen worden gegeven door een van de bekendste Nederlandse salsa-docenten... ...Cedric de Antilliaan op Klompen. Nou, voor meer informatie over deze danslessen kan men terecht op internet op www.clubviera.com. En Viera schrijft met vier en dan een aatje erachter, vier met een f. Heel goed. Ja, en www.plus.sandvoort.nl. Www Hoeveel punten wil je hebben? <laughs> Kom maar. We hebben weer een punt gescoord. <laughs> Of bel gewoon even, dat is veel makkelijker. 023 57 403 30. 57 -403 -30. Vanaf dus 12 december in Haarlem. Om 8 uur iedereen van harte welkom in de Cubaanse Café Coconutjes aan de Smedestraat 35. T Hallo, ja, no. Felicia Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas, hè? Om het maar even anders te zeggen. Heerlijk vrolijk nummer. Gezellige kerstmuziek bij CFM. Eens even kijken hoe het is in Wilnis. We gaan over naar de wedstrijd van vandaag. Jan van bij uh, SV Sanford uh, tegen Wilnis. En dan spelen we vandaag uit tegen CSW, hè? Zo heet die groep uit Wilnis, toch? Christelijke sportvereniging Wilnis. CSW, nummer 1 van de ranglijst. Uh, niet geheel. Uh... Verrassend, want het is een hele goede ploeg goed voetbal, houdt goed de bal in de ploeg, kijkt goed uh, en uh, heeft ook spelers die uh, onkostenvergoedingen krijgen die worden dus gehaald, want ze is een heel klein dorpje, bij mij, er is in de buurt, en dan kan je nooit zo'n elftal bij elkaar krijgen als het hier in de wei staat, dus men is de boer opgegaan en heeft hier en daar wat, uh, wat sponsoring gevonden voor wat onkosten autokosten, en dat soort dingen allemaal, wat allemaal vergoed hier, en zij willen natuurlijk uh, direct uh, volgend jaar naar de eerste klasse dat, uh, dat zal niet zo uh, moeilijk worden, denk ik voorzitter, ik denk dat ze gewoon kampioen van worden. Maar ook de nummers 2 en 3 gaan we sowieso dit jaar over, omdat er volgend jaar die nieuwe topklasse geformuleerd gaat worden. Zandvoort heeft een nieuweling in de basis. Hij heeft wel eens eerder uh, gespeeld als invaller Chris Dulger. Hij staat op uh, de halfplaats en dat komt eigenlijk omdat uh, Patrick van der Oort nog geblesseerd is. Die uh, komt volgende week weer. En weer een heel, ook een verrassing vind ik, want Michel Armenio schijnt weer in orde. te Zijn heeft alweer meegetraind en mag uh, vandaag deze wedstrijd op de bank beginnen. En wellicht dat hij straks nog wel even uh, ingezet zal gaan worden. Ja, Joop. Uh, soms, ja. Gaat uh, Pietkeur vandaag zelf ook mee voetballen? Hè? Net als vorige week ja, dat, zondag. Dat kan niet op zaterdag, hè. Oh, oké. Okay. Anders <laughs> ja, zou hij het wel dat, doen, waarschijnlijk. Ja. Nou, ik denk dat hij die, die tempo niet aan kan. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, dat denk ik niet. Uh, maar die vijfde klasse. ja, dat doet hij dat, dat, met vijf vingers in zijn neus. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar goed, uh, als ik nou verblijf, Jan, we ben allemaal van me apropos, eigenlijk. Mooi. <laughs> uh, ja, echt wel. Uh, goed, eh. Uh, het uh, is nog niet echt een vader die gaat de eerste kans voor, uh, jou, ja hoor, die hangt, oh, eerste jee. kans, eerste de beste kans, wordt ze uh, daar uh, gedaan, en daar waren we al voor gewaarschuwd, het is een, een hele snelle uh, rechtsbuiten, nee linksbuiten moet ik zeggen. En die slaan om de dwars door de, uh, de verdediging heen. Hoor de is zo kwaad dat hij niet tegengehouden werd. Hij begon zelf nog, probeerde weer in de baan van de schoen te komen. De mannen kwamen er, er omheen en scoorden heel simpel de 0-1. En dan hebben we pas gespeeld, even kijken, 8 minuten. Dus uh, ja, uh, ik denk dat soms het heel erg zwaar zal gaan krijgen. En uh, dat kan ik ook wel weer uh, goed praten. Want uh, de eerste wissel van het seizoen, dat CSW... ...hier in eigen huis verloren van Amstelveen. De week later moest ze bij Zandvoort voetballen. Dan zaten we met 4-1. Vorige week heeft CSW bij Amstelveen verloren weer met 2-1. Dus we zijn weer geperkt en willen vandaag natuurlijk laten zien dat ze wel zeker kunnen voetballen. Nou, het eerste bewijs is gegeven. De 1-0 staat op het bord. En uh, ja, we hebben nog wel hele zit haar op. Oké, okay, nou, we wachten het even af. Jop, hoe het verder verloopt, toch? We kunnen ja, er smart. toch niks aan veranderen. Ja, ja, wij met z'n tweeën niet. <laughs> nee, dat dacht ik ook. Hallo, ik ben nee. ook nog. Nee. Nou, ja. <laughs> nou, als ze Albert Janië zetten, dan gaat het vast zeker wel lukken. Dat is, joker. Dat is joker. de joker. Okay. En hey, tot straks, Jouw. dankjewel hè. Tot later. Dat was jouw fres, inderdaad. Nou, zoveel gaat er al meteen in met een doelpuntje. Dat horen we natuurlijk niet graag. Maar we hebben nog een wedstrijdje te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. man who thinks, not a man who drinks, so please let me live my life, look at all these rumors that surround me every day, I just need some time, some time We blijven nou zulke lekkere muziek vinden. Deze plaat uit de jaren 80. De, de Time Exocial Club. En rumors in de speciale remix-uitvoering. En we zijn helemaal in de kerststemming bij CFM. Vandaar de volgende plaat. Hier is Ben Dates. Do there know it's Christmas. aan het eind van het jaar, Albert-Jan, met lekkere kerstmuziek bij CFM. bent hoor je. Uh, trouwens een liefdadigheidsgroep in 1984 opgericht door Bob Keldorf en Mitch tour En uh, ja, dus, er speelden heel veel mensen in mee, of zongen heel veel mensen in mee. Deelnemers Bent-Eint, nou, daar komt een lijst jongen met Phil Collins en Paul Young en uh, noem maar op. Waartoe. Als ze de hele lijst uh, gaan, uh, gaan doornemen, dan zijn we nog wel even een uurtje bezig. Dus... Dat doen we gewoon bij deze niets. Niet. toch? Nee, dat doen we niet. Nee. Uh, uh, tijd voor een berichtje? Ja, natuurlijk. En een serieus berichtje. En, uh, ja. Dat van uh, vandalen zijn wisten we, en maar dat ze weer actief waren in Zandvoort, uh, dat uh, is weer onder, bij ons onder de aandacht gebra gebracht. Want de afgelopen paar weken zijn een aantal zaken van extreem vandalisme binnen Zandvoort naar boven gekomen. Allereerst werd het kunstgrasveld bezocht waaruit een stuk is weggesneden. Werden het hoofdveld en het trainingsveld achter de tribune van SV Zandvoort door crossbrommers CQ motoren aan Gort gereden. En moest in de nacht van vrijdag op zaterdag een deur van de telefooncel aan de Celsiusstraat tegenover de FOMAR het ontgelden. Vooral de velden van SW Zandvoort hebben grote schade opgelopen. Met crossbrommersmotoren zijn letters in de beide grasvelden geslipt. Waardoor er diepe sporen zijn ontstaan. Ik heb het trouwens laten vertellen dat dat de initialen zijn van de dader. Oh? Heel Echt waar? Ik, ja, heb ik mij laten. Dus uh, makkelijk op te sporen. Maar ik heb dat, ik heb dat niet, nog niet bevestigd gekregen uit officiële bronnen. Ja, zo noemen we dat, hè? He? Het bestuur heeft na het ontdekken van de vernielingen aangifte bij de politie gedaan. Die daarna vanuit een helikopter foto's van beide velden heeft gemaakt en de zaak in onderzoek heeft. Wellicht hebben ze toen die, die cijfers kunnen ont on ontcijferen. Het gebeurt regelmatig dat crossers in de duinen rondom de velden, zogenaamd, trainen. Daar wordt zo goed als niet tegen opgetreden. Na het Sinterklaasfeest van vorige week woensdag is per abuis één van de deuren in het hek niet afgesloten. Dat zou overigens nooit een reden mogen zijn. Waardoor de vandalen vrij spel hadden. Ook heeft het kunstgasveld enkele weken geleden het moeten ontgelden. Daar werd een stuk uit het tapijt gesneden en eveneens met crossbrommers CQ-montoren flinke schade aan. Waar is dat allemaal voor nodig? De schade aan de telefooncel aan de Celsiusstraat zal dan wel niet zo groot zijn als die van de voetbalvelden, maar toch, toch is en blijft het vandalisme dat hard bestreden moet worden. Waarvan achter? Nou, SV Sonvoort heeft uh, eieren voor zijn geld gekozen. Is vandaag uh, gevlucht uit Sonvoort naar Wilnis. Ja, en, uh, ja en wat er wildernis is het daar. En wat er staan al met uh, 1-0 achter. Dus juist van Joop van S. Wie weet, misschien is daar inmiddels verandering in gekomen. Dus we gaan zo duidelijk. We gaan we bellen. Gaan we weer bellen ja. naar dit plaatje van Prins. Hier is de Purple Rain. Muziek op zaterdag hoorde je de silver Prince en de purple rain. Lekker plaatje, hè Albert-Jan? <laughs> ja, dank je wel. Ja. Snel weer over naar Joop van voor de wedstrijd van vandaag. CSW uit de Wilnis tegen SV Zoonvoort. Hoe is het daar, Joop? 26 minuten op en uh, Wilnis, ja, dat wil wel, maar dat lukt niet helemaal. Toch was er weer een van die gelegenheden waarbij een speler dwars door die vereniging moet gaan. En gelukkig lag Boydevet nu wel in de, goed in de baan van het schot en kon hij de bal keren. En Sons begon daarna een klein beetje uit de schulp te komen, een beetje de aanval zoeken. Nu, zoals nu ook weer. een is goede interceptie naar uh, Maurice Mol. Mol. <coughs> Aan de rechterkant van hetzelfde. Die verballen op Meisselberg. Ga, gaat hij dat halen? Nee. gerold over de zijkant. Maar, maar toch een paar... Plaagstootjes zo. Uh, Michel de Haan, mooie kopbal, net niet. Uh, schot van Mol als hij dat met links had genomen, had hij er misschien wel ingekund. Maar goed, dat ging dan met rechts. En ik kon die keeper stoppen. Maar het, je merkt gewoon, gewoon, Sant, begint een beetje in die, in die, uit die schuld te komen. En een beetje uh, de druk te zetten op de verdediging van uh, Wilders. Van CSW, moet ik natuurlijk zeggen. Of dat uh, effect zal hebben, dat moeten we natuurlijk afwachten. Uh, Michel de Haan uh, raakte bij een, uh, een, een situatie uh, geblesseerd. Ik ik denk dat hij gewisseld gaat worden. Uh, de topscorer van Zandvoort, want ik zie dat uh, uh, Misha Hormeño zich aan het warmlopen is. En ik denk dat, uh, dat de Haan binnenkort wel uh, van afgehaald zal worden door Keur om geen risico te lopen. Uh, kijk, als je deze wedstrijd gelijkstelt, dan vindt, ja, dan ben je spek open. Maar in principe is hier een, een denk ik, een nederlaag ingecalculeerd. Dan zullen ze natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen. Uh, Jan Sven Zonneveld aan uh, de bal. Hij uh, raakt hem kwijt. Ja, met zijn kosten van overtreding. Probeert hij het, bal, het, het spel naar zich toe te trekken. Hij zal waarschijnlijk wel een gele kaart krijgen. Er komt inderdaad geld tevoorschijn voor Zonneveld. onbesuisde actie eigenlijk. Hij uh, raakte de bal kwijt. Probeerde dat te compenseren. Maar schotte daarbij een aanvaller van uh, CSW onderuit. En dat was uh, echt te grof. Schijfzetter moet eventjes zijn administratie bij gaan werken natuurlijk. Uh, voordat uh, de bal genomen mag gaan worden. Alles van CSG of twee na in de 16 meter gebied van Zandvoort. En dat wordt dus oppassen geblazen gaat die bal komen richting het penaltystip. Een hele lange man, maar die kwam toen huizenhoog over. Uh, Zandvoort kan rustig aan uitgaan verdedigen. Tenminste zou ik zeggen, Boyderfet mag de, de bal in het spel gaan brengen Vier een, een uittrap vanaf meter lijn. En als uh, iedereen een beetje opgelet had, dan, dan had die bal al lang. Maar iedereen staat stil, beweegt niet. Dus dan moet hij maar weer blind gaan schoppen, schoppen en kijken waar het eindigt. En dat eindigt bij een CSW-speler. Terwijl Sanford het nu... Ja, nee, het is gewoon kwijtgeraakt. Gewoon dom weg gaat. En die bal komt nu weer terug naar de keeper van de CSW. En die brengt de bal weer in het spel. Verdediger nu uh, naar... Het een beetje breed op de eigen helft van de CSW. En nog steeds uh, CSW in balbezit. En daar is het uh, Bas Limmels die heel hard werkt. Niet op zijn eigen plaats, maar heel hard werkt. En die gaat dan door de diepte wordt hier ingestuurd. Bas Limmels, de hoogte van 16 meter gebied. Hoe gaat hij doen? Hij speelt daar de haan in. De haan raakt die bal kwijt. Ja, die raakt die bal helaas kwijt. De CSW kan uitverdedigen. We hebben gespeeld 28 minuten en de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van CSW. Dankjewel Jan Vries en tot zover ook dit uur van Samvoet op zaterdag. My Please, Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he gets.